De Zuid-Afrikaanse president Suma wil fors investeren... om de werkloosheid in zijn land aan te pakken. De regering gaat zo'n 900 miljoen euro in een speciaal fonds stoppen. Met dat geld moeten nieuwe banen worden gecreëerd. Eén op de vijf Zuid-Afrikanen is werkloos. Vooral onder jongeren is er veel werkloosheid. Suma zei in zijn jaarlijkse toespraak tot het volk... dat hij zich zorgen maakt over de situatie. Hij riepen ook bedrijven op om zich aan te sluiten bij het initiatief. De oppositie heeft sceptisch gereageerd op het plan. Ze vinden dat het te weinig concreet is. Johan Cruijff heeft weer een functie bij Ajax. Hij zit in een technische commissie die als klankbord gaat dienen voor de clubleiding. En daarnaast blijft Cruijff met de top van Ajax in gesprek... over wat hij verder nog kan betekenen voor de Amsterdamse club. Eerder deze week zei de oudspeler en oudtrainer... dat hij eventueel wilde plaatsnemen in de raad van commissarissen van de club. Dat is nu niet meer aan de orde. Cruijff heeft de laatste tijd in columns veel kritiek geuit... op het technisch beleid bij Ajax. De weer bewolkt en regenachtig. Het is 10 graden in Limburg en zo'n 3 graden op de Wadden. Later vanmiddag dan gaat het in het zuiden stevige regenen. Vanavond dan trekt dit neerslaggebied richting het noorden. Morgenochtend is er in het noordoosten even kans op wat natte sneeuw. Verder is het morgen opnieuw regenachtig. Zondag grotendeels droog. Aan de B-verkeersinformatie staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Eembrug en Blaricum, 7 kilometer. Op de A15 Gorkum-Europoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Papendrecht en Rotterdam-IJsselmond... staat 7 kilometer file, de rechter rijstrook is daar dicht. De N236 Weesp-Bussum is in beide richtingen dicht... tussen de afslag nederhorst Den Berg en Ankeveen. Dat komt er een ongeluk. Is uw bedrijf afhankelijk van een auto- of wagenpark? Dan is stilstaan geen optie.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 Maak gebruik van de lezersaanbiedingen NRC Handelsblad of kijk op emigratiebeurs.nl.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 NOS Radio in Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Vanochtend, uiteraard, het laatste nieuws vanuit Egypte. We zijn in Egypte. In Cairo op het plein en bij Egyptenaren thuis in Nederland. Hoe worden zij wakker na de deceptie van gisteravond?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 Het is een moment. Ik dat het een moment dat all we allemaal al te lang hebben gewacht. We hebben gewacht op deze dag waar we onze vrijheid kunnen genieten, de democratie. Egypte wacht in spanning op de toespraak van president Mubarak. De grote vraag blijft dus: hoe laat komt die verklaring? Ik weet het niet. Het Zou nu zo ongeveer moeten beginnen die speech? Hè? Wij zijn er klaar voor. We're ga je nu naar Egyptische staatstelevision brengen. Ze zijn er net het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 Je kunt je afvragen over hoe de nacht zal verlopen. Uh, waar gaan die mensen hun frustratie en teleurstelling uiten? Je hoorde als laatste Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep. Nu live vanuit Kairo op het Tagierplein. Hans-Jaap, jij vroeg je af gisteravond toen de menigte besefte wat Mubarak had gezegd. Hoe gaat uh, deze menigte zijn woede uiten? Vertel, hoe is de nacht gegaan? Toen ik vanochtend weer de straat op ging na een paar uur slaap, toen rook ik brand. Heel veel rook in de lucht. Toen dacht ik, oh, wat is er toch gebeurd? Maar dat lijken gewoon vuurtjes te zijn van mensen die hun handen hebben willen warmen. Die de hele nacht wakker zijn gebleven. Want dat is wel gebeurd. De demonstranten zijn op het plein gebleven. Want dat is een groot deel daarvan. De meesten zijn naar huis gegaan. Maar ook een deel heeft door de stad gelopen, leuzen gescandeerd. En uh, we zijn naar twee paleizen uh, van Mubarak gelopen. En we hebben daar staan roepen. En ook bij het gebouw van de staatstelevisie. Maar je moet je dus voorstellen, daar staan ontzettend veel militaire, militaire voertuigen omheen. En daar is het verder niet uh, tot confrontaties gekomen. Nou, want Jaap, ja, er was sprake van verbijstering, hè? van woede. Ook hoe zou je de sfeer gisteravond na die toespraak kunnen omschrijven? Als een uh, sfeer naar een verloren WK-finale. Uh, oh, die, uh, dat, dan weten we hoe dat voelt. heel goed hoe dat ja. voelt. En, uh, en die mensen zagen het ook wel een beetje zo uit. Hè, met met uh, uh, de Egyptische vlag dan in dit geval op de wang uh, geschilderd. Uh, dropen af. Uh, uh, uh, uh, de mensen die hier van het plein weggingen. Anderen stonden te discussiëren van uh, waar is het toch misgegaan. Nou ja, ik zie je hier de vergelijking. En. Uh, maar ja, ook langzamerhand weer die woede en, uh, en natuurlijk ook heel veel verwarring. Want wat had Mubarak nou eigenlijk precies gezegd? Welke uh, bevoegdheden ging hij nou overdragen? Maar aan de andere kant is het voor deze mensen niet belangrijk welke bevoegdheden hij overdraagt. Zolang hij nog steeds die titel president houdt, zullen deze mensen doorgaan met... Uh, Demonstreren met met actie voeren. Hoe zit het nou precies met het leger, Hans Jaap? Zijn zij nou in de luren gelegd door Mubarak of hebben zij hiervan afgeweten? Wat is hun positie op dit moment? Dat is eigenlijk nog steeds onduidelijk. Het lijkt nog steeds een neutrale positie. En zoals ik zie hier, zie staan op het plein, is dat die neutrale positie, dezelfde positie die we hebben ingenomen met de tanks. Er Lopen een paar soldaten in de weer, ze lopen ook door het publiek. Niemand doet veel met ze. Uh, maar ja, er circuleerde gisteren ook een brief in een heel grote aantallen verspreid onder het publiek. waarin het negen werd opgeroepen nu in te grijpen. Waar ook vice-president Sulaiman al een keer over sprak. Hè, in vage bewoordingen de afgelopen dagen: van ja, er dreigt een koe. maar ja, onduidelijk is dat of dat werkelijk zal gaan gebeuren. Uh, maar niemand weet hoe dit verder gaat. Er zijn geen goede Kremlin-watches, geen goede uh, leger-top, Mubarak-top-watches die precies weten hoe de lijnen lopen in uh, de hoogste regionen van het leger. Hans-Jaap, nu is het weer vrijdag, een week na dat enorm grote protest, de dag van het gebed. Ook wat verwacht je van vandaag? Men kondigt nog steeds enorm grote demonstraties aan. Um, en en daar was van al uh, van gezegd, dan gaan we naar meer locaties. Nou, dat, dat lijkt me nog steeds dat het gaat gebeuren. Je ziet de energie die er nu al in zit bij de mensen op het Dagrieplein waarvan uh, velen toch niet heel veel geslapen hebben. Maar dat, er komen ook weer heel veel uh, mensen aan op dit moment. Maar ik denk, en dat hoor ik ook van de demonstranten... dat het ook heel belangrijk is om te kijken... gaan bijvoorbeeld ook de stakingen door in Egypte en worden die groter? Want uh, dat is misschien nog wel een, een groter drukmiddel op... Uh, het systeem uh, in Egypte, waar ook de militairen een belangrijk onderdeel van de economie uitmaken. Uh, die in allerlei sectoren die belangrijk zijn voor Egypte, de olie, industrie, uh, uh, die daar een belangrijke rol vervullen. dat zou het een enorme druk kunnen zetten. Want als hier dit land helemaal lam gelegd wordt. het ging juist wel even beter, hè? de piramides gingen open. Uh, toeristen zouden misschien weer terugkomen. Maar als dat een grote verlamming geeft. dan komt er denk ik veel meer druk ook binnenuit op Mubarak. om te zeggen: ja. Moet je eens kijken, het ligt alleen aan jou. Als jij nu opstapt, is het klaar. Nou, gaan... daar hopen de demonstranten ja. op. We gaan het volgen vandaag mede bij jou. We komen later deze uitzending bij je terug. Veel meer over Egypte natuurlijk. Ook de buitenlandse reacties. Reacties uit de Verenigde Staten en Israël hoort u zo dadelijk. En ik zei het net al even, we zijn vanochtend ook bij Egyptenaren in Nederland. Op de thee. Joris van der Kerkhof is bij Mustafa Ramadan in Duurne. Die probeert contact te krijgen met zijn familie in Egypte. Dat gaan we zo even proberen. Eerst maar naar Edwin Gerritsen voor de verkeersinformatie. Is het een gewone vrijdag, Edwin? Ja, er stond nu toe een gewone vrijdag. Er staan vier files en er zijn wel veel bijzonderheden. Op daar een 1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Afrit Bunschoot en een Blaricum. Acht kilometer file. Daar stond een auto stil, maar alle rijstroken zijn weer open. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam staat tussen Papendrecht en Knopend Riddenkerk 5 kilometer file na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A27 Utrecht-Gorkum voor Nieuwegein. 2 kilometer file, de linkerrijstrook is dicht. En de N236 Weesp Bussum is in beide richtingen dicht tussen de afslag Nederhorst en Bergen Ankerveen. Daar is een auto in het water geraakt. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Gisteravond ging al het telefoonverkeer met Egypte er even uit. Nu lukt het wel weer, hoorde u net aan Hans-Jaap Melissen. Dus Joris, doe een poging. Ja, nou, um, <laughs> die, die poging is er, dat hoor je nu. Mustafa Ramadan is aan het praten met uh, zijn zus in, in, uh, in Alexandrië. Zijn zus met, uh, met, met witte hoofddoek. Uh, want het is een videoverbinding via Skype. Ja. Maar als er reizen, zeg het maar. Ja, het is zo onzeker, want ik heb gehoord dat zij, uh, ze willen die, uh, Maspiro, zeg maar, heel verslind, zoals we hier zeggen, dat ze het televisiegebouw uh, in Cairo. die willen het gaan omsingelen. En uh, op die manier dan weten wij eigenlijk niet wat, uh, wat, wat zal gebeuren. Ik maak me heel, uh, ik maak me zorgen. Zo zegt ze dat dan. Ik zal het goede dag tegen haar zeggen en dan uh, ja. gaan we verder. Oké, Suzie. salam de waatje, ik lieg ik bij Oké? Okay. Salam. Bye. Ah, Minda. Oké. Okay. <laughs> Oké. Okay. Ze zegt tegen mij, wie is deze man? <laughs> ja. Uh, ik zal wel later tegen haar zeggen uh, wie, uh, wie je bent. <laughs> ja, dat is ingewikkeld. Uh, als je dat zelf ook niet helemaal weet. <laughs> maar goed, is succes daarmee om dat te zeggen. Uh, uw zus konden we niet horen. Wel zien, u had de koptelefoon uh, uh, op. Um, uh, ze maakt zich zorgen. Grote zorgen. In Alexandrië over haar zoon die in Cairo uh, zit. Uh, wat vindt ze van wat er gisteravond gebeurde? Of vooral niet gebeurde eigenlijk. Ja, precies. Dat, dat, uh, zij heeft eerst verteld dat de afgelopen dagen... het uh, was wel een beetje rustig. Uh, die, die jeugd die heeft het verkeer geregeld. Uh, en uh, het was uh, tamelijk uh, goed... Maar uh, na de speech van Mubarak uh, gisteren... Uh, zegt ze dan van, ik schrik van uh, het zien van tanks op straat. En uh, ja, het is niet alleen maar dat ze zich zorgen over haar uh, zoon uh, maakt... maar uh, ze maakt zich zorgen over de gehele toestand... want uh, niemand weet uh, wat er komen zal. Ja. We zien vooral beelden van demonstrerende mensen, van boze mensen. Uw familie demonstreert niet, is wel boos? Die zijn boos en... Uh, ja, ik denk niet dat zij uh, uh, durven uh, deel te nemen aan demonstranten. Maar, maar er ik, is nog wel veel angst dan ook. Veel angst. Uh, tenminste, dat, uh, dat heb ik wel begrepen. Dus als ik met hun praat, dan zeggen ze dan van... Uh, ja, we willen werk hebben. Uh, we willen ja, beter uh, leven hebben. Uh, en uh, aan de andere kant uh, zijn ze niet zo revolutionair... dat ze zeggen van, uh, wij gaan uh, van Alexander naar Cairo... Uh, om uh, in het Haridplein te demonstreren. Ja, ik denk dat ze toch... ze uh, ja, letten al een beetje op. Ja, we gaan van de computerkamer weer naar beneden. Uh, als u... U bent meer dan dertig jaar geleden naar Nederland gekomen... maar als u nu nog daar zou zijn... Bent u, zou u dan denken van dat, dat u daar op het plein zou staan? Dat u wel zo revolutionair zou zijn? Uh, nee, ik, uh, ik ben 59 en uh, ik, uh, ik kan uh, mijn doel bereiken met andere middelen. Het is niet uh, uh, te staan schreeuwen en uh, de hele nachten daar te staan. Wat zijn die andere middelen dan uh, om mijn doel te bereiken? Ja, gewoon, uh, als je gewoon een, een, een democratisch uh, medium hebt, dan kan je jouw mening zeggen en dan kan je jouw ideeën uh, naar voren brengen. En op die manier uh, kan hij toch wel jouw bijdrage leveren aan, uh, aan de hele ontwikkeling. Nou, dank dat u deze bijdrage op deze manier, op deze dag, uh, aan die ontwikkelingen hebt willen leveren. Dank u wel. Heel graag gedaan. Joris van de Kerkhof bij de familie Ramadan Mustafa Ramadan in Deurne. En hij reist verder langs andere Egyptenaren in Nederland. Ja, maar die zijn aan het bijkomen na een... Uh... Vreemde avond, een bijna schizofrene avond. Want bijna iedereen wist het toch zeker. Mubarak zou gisteravond aftreden. Maar de Egyptische president dacht daar zelf toch heel anders over. Bertus Hendricks, is Midden-Oosten deskundige van instituut Klingendaal. Bertus, goedemorgen. Goedemorgen. Wat was jouw eerste reactie toen je die toespraak van Mubarak hoorde... zoals die zich ontwikkelde gisteravond? Nou, ik vond het een totale anticlimax. En ik dacht, die man heeft absoluut niet begrepen wat er in, uh, in, in de Egyptische maatschappij op dit moment leeft. Hij praat nog steeds uh, op een ongelooflijk paternalistische manier tegen al die jongeren. En uh, het komt allemaal goed, maar ik uh, luister naar je vader. Ik heb begrip voor jullie klachten, maar we moeten het op deze en deze manier doen. De man heeft er niets van begrepen. en ik, uh, ja, Dat is ook op het, op het plein wel gebleken, dat dat totaal uh, wordt uh, afgewezen. Hoe schat je dat in, Bertens? Is het eigenmachtig optreden? Zou die ook zijn uitdaging? eigen partij, de legertop, hebben verrast? Um. Nee, ik denk dat uh, de, de, de, de onmiddellijke groep rond Mubarak... Uh, en Suleiman ook, die, die, die hebben zich verweerd uh, tot nu toe met succes... tegen een onmiddellijk vertrek van uh, Mubarak. Want dat zet een soort dynamiek in gang uh, dat uh, Suleiman uh, de, de, de, de volgende is. Want dat is allemaal één en hetzelfde pot, uh, één pot nat. Um, en uh, kennelijk heeft het, uh, het leger uh, moet een enorme conflict en een discussie hebben gevoerd. Want er waren zulke duidelijke signalen... Ja? Uh, uh, dat uh, Mubarak weg zou gaan. Kijk, het is ook niet voor niks dat een CIA-directeur uh, als Leon Panetta... gewoon in het congres zegt, hij, sta hij stapt vanavond uh, uh, uit, uh, de, de, uit de regering. Hij, hij gaat weg. Uh, daar, er zijn te veel signalen dat daar uh, uh, uiteindelijk op het allerlaatste moment... toch een andere beslissing is genomen. Uh, dus dat geeft ook heel veel uh, onzekerheid. En, uh, ja, en, en Obama heeft ook in zijn reactie laten weten dat hij niet tevreden is. Uh, do doordat hij heeft gezegd van... We hebben nodig, geloofwaardige, concrete en ondubbelzinnige stappen nodig. En Mubarak heeft deze gelegenheid niet aangegrepen. Ja. Dus ook Mubarak was onaangenaam verrast, heel mm. duidelijk. Mm. Uh, Obama was verrast. Oh Obama ja, sorry. Ja, je president. Op, ja. Misschien heeft ja. hij zichzelf ook verrast, je weet het niet. Ja. Um, even naar Al-Arabiya, -Al dat is het televisiestation. Want dat meldt op dit moment dat um, de Egyptische Hoge Raad van het leger um, met een statement zal komen: een belangrijke statement in een short while. Wat? wat zou dat kunnen zijn, Bertus? Ja, ik, heb, uh, ik durf het nu niet meer te zeggen... want het is een beroemde communiqué nummer 2... Uh, waar we op hebben zitten wachten. Eerst hadden we uh, communiqué nummer 1 gisteren. En dat is meestal uh, in de Arabische wereld... betekent dat gewoon uh, staatsgreep. Anders hebben we nooit gekend dan uh, communiqué nummer 1. En uh, ja, daar zal dus verder waarschijnlijk uh, worden geëist... dat de mensen naar huis gaan. Dat lijkt mij het meest waarschijnlijke. Uh, maar uh, ja, ik... Ik geef het ook uh, makkelijk voor een ander, want ik, ik, ik weet het ook nee, niet. Nee, want ze hebben gisteren dat in dat communiqué aangegeven... dat het de ambities van het Egyptische volk zou veiligstellen. Hè? Dat lijkt mij dan toch weer de andere ja. kant op gaan. Nou ja, kijk, dat is zo'n hele vage formule. Want eh, ze hebben ook in hun eerste communiqué gezegd... dat ze de maatregelen zullen nemen die de, eh, het belangen van het volk... zijn verworvenheden en zijn aspiraties... dat zijn de woorden die ze gekozen hebben. Maar ja, dat kan van alles betekenen. De verworvenheden, ook rust en orde... Eh, wat de, met militairen zou interpreteren. Dus dat, dat, dat zegt mij niet zoveel. En eh, het kan alle kanten op. Maar het is duidelijk dat de, de, de demonstranten niet van plan zijn... om de Oproep van de Amerikanen gevolg te, van de militairen gevolg te mm. geven. Uh, dus uh, ja, dat wordt een buitengewoon spannende zaak. En je hebt al mensen, dus dat heeft Van Jaap ook uh, verteld, dat uh, die op willen trekken naar het, uh, het paleis van uh, Mubarak en dat feitelijk ook wel doen. Maar ja, juist om dat paleis staan de troepen die het meest loyaal zijn aan de president. En dat geldt ook voor troepen rond uh, de radio en televisie. Dus ja,. Ik weet niet uh, wat voor uh, bange dag we tegemoet gaan. Uh, maar Bertus, uh, dat communiqué nummer 1 kan daar toch op teruggegrepen worden? Op een staatsgreep? Is dat dichterbij gekomen? Want ook de moslimbroederschap vreesde daar gisteren al voor. Ja, dat was ook mijn eerste reactie. Dit, is, uh, dit duidt op een staatsgreep. Maar kijk, een staatsgreep, die wordt nu zelfs door sommige mensen al uh, bijna uh, uh, ge op gehoopt. Uh, uh, Mohammed Baradi, Barad Barad Barad die heeft dus uh, de Nobelprijswinnaar... die heeft het leger opgeroepen om het land te redden. Nou ja, uh, de, welke vorm uh, kan dat aannemen? Er was gisteren sprake van dat de macht zou worden overgedragen, niet aan Suleiman, wat formeel volgens de grondwet is het President volgens de Grondwet. Maar volgens een niet-grondwettelijke procedure. maar die wel op consensus zou zijn gebaseerd. Nou ja, welke consensus? Uh, ik, ik weet het niet. Nee, dat is een onzekere dag die we nu weer tegemoet gaan. Bertus Hendricks van Klingendaal, dank wel voor je uitleg en commentaar. Dankjewel. Marcel zei het net al eventjes, er, zijn natuurlijk, er is natuurlijk nog veel meer te vertellen over Egypte. Er komen heel wat reacties binnen, vanuit Amerika en ook vanuit Israël. Die bespreken we later. Zo dadelijk na half acht is dat. Er is ook ander nieuws. De Provinciale statenverkiezingen. wat dacht u daarvan? Die moeten voor de SP een belangrijk succesnummer worden. Bij de vorige Statenverkiezingen was de uitslag wel goed, maar ze besturen nergens mee. En dat moet anders. Dat vinden Emiel Roemer en lijsttrekker voor de Eerste Kamer, Tinnie Cox. Maar er staat nog meer op het spel. De Eerste de Kamer moet stevig in handen blijven van de oppositiepartijen, vinden ze bij de SP. U kunt mij van alles verwijten. Behalve dat ik te vroeg gepiekt heb. <lacht> Gaat Emiel Roemer nu pieken? Nou, het zijn provinciale statenverkiezingen, maar wij gaan wel uh, weer een stapje erbovenop doen dus zetten. Alle peilingen wijzen eruit uh, uh, dat wij nu, omgerekende Kamerzetels, uh, in de wind zitten. Dus de stemming zit er bij ons erg goed in. De Stemming zit er dus goed in, maar je hoeft niet lang door te vragen om ook nog wat oud-zeer boven tafel te halen. In 2007 namelijk deed de SP het heel goed bij de provinciale verkiezingen en het steekt de partij nog steeds dat het toen in geen enkel provinciebestuur kwam. We werden simpelweg buiten de deur gehouden, vindt Roemer. Ze hebben ons er uh, overal vakkundig uitgelaten en uh, buiten de deur gehouden. Nou, dat gaat niet meer gebeuren wat mij betreft. De andere partijen zagen het dus niet zitten met de SP. Maar lag het alleen aan de andere partijen? Of ligt het ook een beetje aan de SP? Hebben ze niet te stug vastgehouden aan hun eigen agenda? Je kunt pas aan standpunten vasthouden als je bij elkaar aan tafel zit. Maar als je niet eens aan, aan een tafel mag zitten... kun je ons nooit verwijten van uh, er viel niet te onderhandelen. Dan moet je eerst zorgen dat je aan tafel gaat zitten. Volgens mij is er wel een, een andere wind gaan waaien. Dat zag je nu ook nu de PVV zo gegroeid is. Dat iedereen zoiets had van ja, een partij die zo groot is kun je niet... Uh, buiten de deur houden. Uh, nou, dat gaat dus wat ons betreft voor de SP nu ook gelden. Het ligt dus aan de anderen en niet aan de SP. Nou, dat beeld wil Tini Cox, lijsttrekker voor de SP voor de Eerste Kamer, wel een beetje nuanceren. Ja, een beetje stug kan nooit geen kwaad in de politiek. Maar we hebben natuurlijk onze lessen getrokken uit 2007. In alle provincies enorm winnen en in geen enkele provincie aan de provinciale bak komen, aan de bestuursbak komen. Dat is, dat is geen resultaat om, uh, om, uh, om, om blij mee te zijn. Mm. Ik denk dat we nu voor de verkiezingen voldoende duidelijk hebben gemaakt: wij zijn in voor een deelname aan een coalitie. Andere partijen weten dat. Dat praat denk ik een stuk makkelijker dit keer. Nee, ja, wij willen. Ja, wij hebben capabele mensen om, om dat te doen. En ja, we hebben plannen. En ja, we weten dat in een coalitie het altijd een kwestie van geven en nemen is. Ook bij de SP speelt natuurlijk mee dat de meerderheid in de Eerste Kamer... het onderliggende thema van deze verkiezingen is. Nu hebben VVD, CDA en PVV geen meerderheid in de Senaat. En dat mag zo blijven, vindt Cox. Ik zou het erg goed vinden als de coalitie hier niet op voorhand een meerderheid heeft... en daardoor eigenlijk wetten automatisch door dit huis kan uh, loodsen. Het is erg goed om er nog een keer over na te denken. Dus iedereen die zegt, ik weet niet zeker waar de regering mee komt... of het allemaal wel of niet goed is... die doet er wijs aan om bij zijn stem na te denken of het misschien niet heel erg goed is voor onze parlementaire democratie... dat de Eerste Kamer een wat andere verhouding heeft... ten opzichte van het kabinet dan de Tweede Kamer. En aan de overkant van die Eerste Kamer, in de Tweede Kamer... denkt Emiel Roemer dat het de regering dan ook helemaal niet gaat lukken... een meerderheid te veroveren in de Eerste Kamer. Nee. We zien nu al dat uh, uh, politieagenten, leraren, uh, vuilnisophalers... Uh, nu gepakt worden door de nullijn uh, vasthouden bij de ambtenaren. We zien wat ze aan de cultuur en aan de natuursector gaan doen. Je ziet dat er met een enorme bottebel bezuinigd gaat worden... op mensen met de laagste inkomens. Dat dit kabinet helemaal niks doet aan de bonuscultuur. Nou, ik denk dat mensen op een gegeven moment in de gaten krijgen... ja, maar dit is niet de manier waarop we uit de crisis moeten komen. Ja, we moeten bezuinigen, maar het moet wel eerlijk gebeuren. En dat, dat doet dit kabinet niet. En reken er maar op... Echt alle grote maatregelen eh, om eh, die 18 miljard bezuinigingen te gaan halen wat dit kabinet wil, die moeten nog allemaal gaan komen en daar wachten ze nog netjes mee tot na 2 maart. Dus laten mensen wel gewaarschuwd zijn. Een vast nummer is een vertrouwd nummer, maar als ondernemer wilt u ook onderweg bereikbaar zijn. Met vodafone Vaste mobiel ontvangt u gesprekken op uw vaste nummer direct op uw mobiel, zonder doorschakelkosten.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 Met elk lot verrijkt u de wereld van kunst, cultuur en erfgoed. Bedankt namens het Anne Frankhuis, Amsterdam Museum, Artis het Grote Museum. Boei. Radio 1: Het NOS-journaal. Demonstranten Egypte woedend, maar nacht was relatief rustig. En internationaal is teleurgesteld gereageerd op Mubarak. Half wat geweest. Goedemorgen, ik ben Dorald Megens. In Egypte is het betrekkelijk rustig gebleven vannacht... na de speech van president Mubarak. Daarin zei hij opnieuw dat hij blijft tot aan de verkiezingen van september. Betogers hadden verwacht dat hij juist zijn vertrek bekend zou maken. Ze reageerden woedend en verbijsterd, maar echte ongeregeldheden bleven uit. Correspondent Hans-Jaap Medes van de Wereldomroep. Een deel heeft door de stad gelopen, leuzen gescandeerd... en uh, we zijn naar twee paleizen uh, van Mubarak gelopen... Hebben daar staan roepen en ook bij het gebouw van de staatstelevisie. Maar je moet je dus voorstellen dat daar staan ontzettend veel militairen militaire voertuigen omheen En daar is het verder niet uh, tot confrontaties gekomen. Activisten hebben opgeroepen om vandaag opnieuw te demonstreren. Ze rekenen op miljoenen betogers. En de komende dagen worden stakingen ook steeds belangrijker, zegt Hans-Jap Melissen. Als hier dit land helemaal lam gelegd wordt. Het ging juist wel even beter, hè? de piramides gingen open, toeristen zouden misschien weer terugkomen. Maar als dat een grote verlamming geeft dan komt er denk ik veel meer druk ook binnenuit op Mubarak... om te zeggen, ja, moet je eens kijken, het ligt alleen aan jou. Als jij nu opstapt, is het klaar. In zijn toespraak zei Mubarak dat hij taken heeft overgedragen... aan vicepresident Suleiman, die eind januari is geïnstalleerd. Welke taken dat nou exact zijn, dat is niet duidelijk. Volgens de Egyptische ambassadeur in Washington... heeft Suleiman nu effectief alle macht in handen. Internationaal is negatief gereageerd op het besluit van Mubarak... De Amerikaanse president Obama wil dat de Egyptische regering duidelijker is... over hoe het democratie moet in, wil invoeren. eu buitenlandcoördinator Ashton vindt dat Mubarak niet de weg heeft vrijgemaakt... voor snelle en ingrijpende veranderingen. Minister Rosenthal van Buitenlandse zaken is benieuwd... naar welke bevoegdheden Mubarak precies gaat overdragen. Ik heb uh, begrepen dat er een aantal bevoegdheden worden overgedragen... door president Mubarak aan vicepresident Suleiman. Maar ik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 Deze 44-jarige man was aan het lassen en naar alle waarschijnlijkheid is daarbij een vat ontploft. Door het ontploffen van dat vat is het letsel dusdanig ernstig geweest voor deze meneer. Dat ze toch wel hebben geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat is niet meer gelukt. Niet duidelijk wat er in het vat zat bij de carnavalsvereniging in Halsteren en waarom dat vat is ontploft. En Johan Cruijff heeft weer een functie bij Ajax. Hij zit in een technische commissie die als klankbord gaat dienen voor de clubleiding. Daarnaast blijft Cruijff met de top van Ajax in gesprek over wat hij verder nog kan betekenen voor de club. Cruijff heeft de laatste tijd in zijn columns veel kritiek geuit op het technische beleid bij Ajax. En tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Het is vandaag bewolkt en druilerig. en vooral ten noorden van de grote rivieren valt hier en daar wat motregen. Vanochtend is het al bijzonder zacht. In Limburg is het nu al 10 graden. Het koud is het momenteel op de wadden met een graad of 4. Vanmiddag lopen de temperaturen uiteen van 6 tot 11 graden. In de tweede helft van de middag gaat het in het zuiden harder regenen en deze regenzone schuift vanavond en vannacht langzaam naar het noorden. Vannacht komt er een uh, stevige zuidoostenwind te staan en die voert ook wat koudere lucht aan. Daardoor koelt het in het noorden af richting het vriespunt. In het zuiden blijft het nog zacht met minima rond 6 graden. Morgenochtend is er dan in het noordoosten door de lage temperaturen eerst nog even kans op winterse neerslag. Verder valt er zaterdag vooral veel regen in het noorden en later ook in het westen. Alleen in het zuidoosten blijft het een groot deel van zaterdag droog. De temperaturen lopen morgen behoorlijk uiteen. Het wordt 3 graden in het noorden en mogelijk 13 in het zuiden. Zondag is het even droog, maar blijft het bewolkt. En op maandag hebben we het weer nodig. Aan de verkeersinformatie Er is niet zoveel aan de hand op de weg. Er staan twee files. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... staat tussen Afritsoest en Blarikum 3 kilometer. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Blijswijk en Zoetermeer staat vier kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht. En de N236 tussen Weesp en Bussum is weer open. De weg was vanochtend dicht na een ongeluk. Krijn van der Voorn van bouwbedrijf Nieuwe Maten uit Wormerveer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 Verbazingwekkend. Bijna iedereen geloofde gisteravond dat Mubarak zou aftreden, dat de demonstranten hadden gewonnen in Egypte. Eh, ook Amerikaanse president Barack Obama. What is absolutely clear is that we are witnessing history unfold. It's a moment of transformation that's taking place because the people of Egypt are calling for change. U hoorde het, president Obama die eerder op de avond nog echt geloofde in een verandering... in het vertrek van Mubarak, maar die kwam niet. Mubarak blijft voorlopig zitten waar hij zit. We praten met onze correspondent in Washington, Elko Bos van Roosentaal. Elko, Obama heeft in het openbaar niet gereageerd na de toespraak van Mubarak. Is wel bekend uh, wat zijn reactie is?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 En Obama zegt ook: de regering in Egypte moet nu de stap naar democratie zetten. Het moet een eind aan de noodtoestand maken die al 30 jaar heerst. En het moet nu een stappenplan overleggen waaruit duidelijk wordt wanneer en hoe. Er eerlijke verkiezingen worden georganiseerd. Dus niet die keiharde eis tot vertrek. Daar zullen sommige mensen ook in Amerika misschien een beetje teleurgesteld over zijn. Maar het zal door Mubarak in deze bewoordingen toch vast worden uitgelegd... als die, die onacceptabele buitenlandse bemoeienis waar hij het ook gisteren in zijn toespraak over had. Lijkt me een lastige situatie voor Obama en de zijnen. Zijn de Amerikanen in verlegenheid gebracht door wat er gisteren gebeurde? Nou ja, ver, verlegenheid, er is vooral duidelijk geworden, denk ik... dat er grenzen zijn aan wat Amerika kan en aan de invloed die Amerika heeft. En heel opvallend vond ik opmerkingen van de legertop hier. Die zeiden dat het bijvoorbeeld zes dagen geleden was... dat Robert Gates, de minister van Defensie... had gesproken met zijn Egyptische collega. En voor de chef-staf van het leger gold hetzelfde. Die had zijn Egyptische collega ook een dag of vijf, zes niet meer gesproken. Terwijl we nu al twee weken horen dat, dat beide legers en, en de legertoppen... zo close met elkaar zijn en dat ze zo goed met elkaar samenwerken. Maar dat contact is kennelijk... Ja, weg of bijna weg. En nou ja, wat je je vervolgens afvraagt, wat heeft Amerika nog aan Suleiman, die vicepresident, die, die kennen ze ook, komt ook uit het leger. Met hem konden ze op zich wel, wel redelijk uh, de komende tijd waarschijnlijk doorkomen. Maar Suleiman sprak gisteren dus ook. En die gaf ook de schuld aan buitenlandse inmenging, aan buitenlandse tv-stations. En hij zei bijvoorbeeld ook: ja, alle demonstranten moeten naar huis. En die bewoordingen zijn, dat is allemaal zo in tegenstelling met de woorden die Obama gisteren koos in zijn toespraak. Toen hij nog optimistisch was, dat hoorde je net. Hij had het over een hoop voor een nieuwe generatie Egyptenaren. Ja, daar zit zoveel licht tussen. Je, je gaat denken dat gaat ja, op een gegeven moment fout. Op een gegeven moment moet Obama echt kiezen voor de regering of voor de demonstranten. Dat moment is uitgesteld, maar het komt denk ik steeds dichterbij. In de Verenigde Staten zijn ook andere politici... die zich al dan niet genuanceerd over Egypte uitlaten. Zijn er verder nog reacties? Niet heel erg veel. Men kijkt toch uh, vooral naar het Witte Huis. Men zag dat het Witte Huis, zoals eigenlijk iedereen, totaal overrompeld was door de gebeurtenissen uh, gisteren. Dat merkte je ook. Clinton, de minister van Buitenlandse Zaken, die uh, besloot een paar interviews te cancelen. Er werd in één keer ook niet meer getwitterd vanuit de regeringskringen. Nou, dan is er hier iets aan de hand. Uh, en dat ziet eigenlijk iedereen. Dat wordt Obama ook niet zozeer uh, tegen uh, uh, kwalijk genomen. Ze zagen dat het Witte Huis ook maar werd ingehaald uh, door de realiteit. Maar goed, iedereen wordt wel een beetje ongeduldiger. En dat zie je bijvoorbeeld ook. Je vroeg naar nieuwe reacties op, uh, op Capitol Hill. John McCain, Republikein, invloedrijk senator. Hij zegt vanavond, ja, het is nu eigenlijk wel mooi geweest... en Mubarak moet nu echt vertrekken. En dat soort geluiden zou je steeds vaker horen. Elko Bos van Rosettaal in Washington. Dat was Amerika, dan een ander land... dat met spanning naar de speech van president Mubarak heeft gekeken. Israël. We zijn natuurlijk zeer benieuwd naar hoe daar is gereageerd. De oudste correspondent Shifra Hertzberg volgt voor ons uh, de reacties in Israël. Is, uh, Shifra, je bent in Amsterdam, um, onze correspondent... Um, is op dit moment Sander van Hoorn onderweg naar Cairo. We spreken daarom even met jou. Hoe is in Israël gereageerd op de speech? Nou kijk, de officiële lijn is, het proces is aan het uh, Egyptisch volk en het is aan hen om te beslissen. Dat is ook wat minister van Defensie Eru Barak gisteravond gezegd heeft. Maar natuurlijk, achter de schermen zijn ze voorlopig uh, enorm opgelucht. Kijk, zolang Mubarak of Suleiman aan de touwtjes trekt, is er voor Israël niet heel veel aan de hand. En is met name het vredesverdrag uit 1979 niet in gevaar. Uh, ze kennen Suleiman heel goed van uh, talloze besprekingen en onderhandelen. En daar kunnen ze heel goed zaken mee doen. Uh, wat blijft is uh, op termijn, uh, voor velen niet, voor iedereen hoor... is een angst voor een islamitische revolutie à la Iran... want uh, die viert toevallig vandaag ook nog zijn 32e verjaardag... of voor een uh, regime à la Hamas in de Gaza-strook. Uh, kijk, misschien niet morgen, maar uh, als gevolg van aanhoudende onrust. Als er nu verkiezingen zouden zijn in Egypte, is de analyse... dan uh, wint de islamitische broederschap. Vooral ook omdat de rest, de oppositie, uh, niet georganiseerd is... Uh, er komt nog één ander ding bij. Het is voorontrustend voor Israël dat de grote bondgenoot, de Verenigde Staten, geen greep heeft op de situatie. Niet alleen geen greep, maar ook geen invloed. En zelfs, zoals we gisteren merkten, geen weet van de ontwikkelingen. Ja. Ja. Hmm. Anders uh, zullen de reacties uh, zijn, Sifra, uh, van de Palestijnen natuurlijk in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanhoever. Nou ja, dat is, uh, de, de Gazastrook is natuurlijk een apart probleem. Uh, daar is Hamas aan het bewind. Uh, dat is voor Israël trouwens ook lastig, want die grens met Egypte staat onder druk. Nu denk aan uh, smokkeltunnels die niet meer echt bewaakt worden. Uh, tegelijkertijd is er een oppositie binnen de Gaza-strook tegen het Hamas-regime. En dat zijn kleine demonstraties, maar ze zijn er wel. En uh, ja, op de Gaza, uh, op de westelijke Jordaanoever. Uh, Zit Abbas, ook daar zijn demonstraties tegen hem. Ook Klein wordt ook een beetje onderdrukt. Maar ook zijn positie wankelt natuurlijk als de positie van Mubarak wankelt. Shiva Hesberg over de reacties vanuit Israël op de toespraak van Mubarak van gisteravond. Veel meer over Egypte in dit Radio 1 na acht uur. Het is uh, kwart voor acht. Wij gaan naar de sport en dus naar Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Eén goedemorgen. Wij gaan het hebben over de verlosser Johan Kruijff Terug bij de ja. jeugdliefde bij Ajax. Uh, officieel neemt hij dan zitting in een technische commissie, zoals dat heet. Is het ja. nou duidelijk, Tom, hoe groot zijn invloed wordt? Nou, die invloed van Kruijs zal toch wel redelijk groot worden. Want uh, een van zijn beroemde uitspraken is... je moet pas adviseren als er naar je geluisterd wordt, zei hij. Anders <lacht> heeft het nooit zoveel zin. Dus uh, <lacht> belangrijk is... ja, Mooi, gebruik. ja. ja, ja mooi, hè? <lacht> uh, maar uh, in dit geval uh, zal hij dus vooral uh, gaan toezien... dat er ook wat gedaan wordt met die advies. Hij zit samen met Piet Keizer, Schoenaker en Boeven, oudspelers... Uh, in zo'n klankbord. Zal zich zeker weer gaan bemoeien met uh, de opzet van de jeugdopleiding. Zal zich zeker gaan bemoeien met wie op welke positie in de club komt en zal zeker ook met aankopen en gedachten over hoe Ajax verder te helpen uh, een belangrijke stempel krijgen. En ik denk dat de bereidheid om naar hem te luisteren ook wel relatief groot is. En dat de grootste winst ook daarin zit, dat iedereen die nu iets in en om Ajax wil, weer met elkaar praat in plaats van voortdurend in columns en andere soortige zaken, elkaar een ja. beetje te beschimpen. Maar Cruyff uh, is ook de man dat als er even iets niet gebeurt wat hem zint, hij kan ook altijd snel weer vertrekken, dat ja. hij in het verleden ook van eens gezien. Dus dat, dat ligt ook altijd op de loer in dit soort zaken. Ja, begon al eens eerder te adviseren. Toen werd er blijkbaar ook naar ja. hem geluisterd. Maar niet door Marco van Bosch. Ja. Daar kreeg hij gauw ruzie mee. Was hij weg? Hoe afhankelijk is dit van zijn humeur? En nou ja, eh, ook Kruif wordt eh, milder met het stijgende jaren. Die heeft dat hele proces eh, gezien. Die zal zeker wel bereid zijn omdat de mensen die er nu zitten... bijvoorbeeld Frank de Boer, eigenlijk ook wel een beetje adept van hem is. Hoewel Frank de Boer natuurlijk ook redelijk een adept van Louis van Gaal is. Dus in, in die zin zit er nog wel een mengcultuur bij Ajax. Eh, maar Kruif zal denk ik toch ook wel eh, niet door e over één nacht ijs gegaan zijn... en gedacht hebben als ik het nu doe ga ik er morgen niet weer uit. Maar het blijft in dat opzicht onvoorspelbaar. En het is iemand die eh, zegt... Nou, van als we linksom moeten, moeten we ook linksom. Doen jullie dat niet, dan gaan jullie maar weer verder zonder mij. Dus het is interessant om de datum te noteren... en eens even te kijken hoe lang dit gaat duren, zeg maar. <teo> <tossi> <tossi> dan komen we daarop terug later. Uh, even naar het tennissennooi. Ja, weer een naar Omeroog, Helaas geen Nederlanders meer in het nee. enkelspel. Het de bakker verloor van Jusny, de Rus. Hij zei, uh, hoorden we vanochtend, dat hij nog zelfvertrouwen mist. Zag je dat ja. ook op de baan? Hij maakte, zoals dat dan heet, veel onnodige fouten. De games waar het echt om ging, serveren op 5-4 in de set, kwam hij meteen snel onder druk. Het waren allemaal tekenen dat hij niet helemaal in goede doen is. Die goede vorm van vorig jaar mist, die heeft ook pas één partijtje gewonnen. Het is geen schande hoor, van niet verliezen, won het toernooi al is. Deze Joesny is een goede speler. Het is wel jammer voor het toernooi, want Berdi, Zeuderling die zich net redden de, de lijst dat Tsonga, Joesny. Allemaal hele goede tennissers bij de laatste acht. Maar niet mensen die veel op de poster staan, zeg. Maar dus het, het, het wordt goed tennis in Rotterdam. Maar de, de, de, de, ja, de, de, de glans van het toernooi, dat is toch een beetje jammer. En de bakker, ja, het, het is een beetje ploeter op dit moment. Ja, helaas. Tom, we spreken jou maandag weer. Doeg. Joei. De zogenaamde peespas is van de baan. Maar het kabinet houdt wel vast aan registratie van prostituees. Hoort u zo meer over, praten we over na de verkeersinformatie. Bij de AWB, het weer Gerritsen. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam, tussen Soest en Blaricum 3 kilometer. De A2 van Eindhoven naar Maastricht voor Maastricht 2. De A9 ook maar richting Amstelveen voor Knoop het Rotterpolderplein 3 kilometer. En op de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Zevenhuizen en Zoetermeer 4 kilometer na een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Hij is van de baan, u hoorde het van Marcel, de peespas. In een debat met de Tweede Kamer zei minister opstelde van Veiligheid en Justitie daarover... dat hij afziet van die verplichte werkpas voor prostituees. Met zo'n pas zouden prostituees zich kunnen legitimeren... als officieel geregistreerd sekswerker, zo heet dat dan. Omstreden registratie van sekswerkers gaat wel door. Het kabinet wil daarmee vrouwenhandel en gedwongen prostitutie tegengaan... Maar de oppositie ziet er weinig in, zegt politiek verslaggever Michiel Breedveld. Tien jaar na de afschaffing van het bordeelverbod... is er weinig meer over van het optimisme waarmee de prostitutie werd gelegaliseerd. Door regulering zouden excessen als uitbuiting en vrouwenhandel worden tegengegaan. Dat was toen de gedachte. Onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat de helft... tot misschien wel 90 procent van de sekswerkers tot de prostitutie gedwongen wordt... Vandaar ook dat het kabinet en de Kamer zoeken naar mogelijkheden om die misstanden aan te pakken. Minister Opstelte van Veiligheid en Justitie. Kijk, er is een redelijk zicht op de, op de legale sekshandel. Uh, daar hebben gemeenten ook een, een goed beeld over en die handhaven strak en sterk. Maar het gaat over wat er illegaal gebeurt. Seksbedrijven moeten zich daarom registreren. En gemeenten gaan via vergunningen die bedrijven op misstanden controleren. En daarnaast gaat de minimumleeftijd voor een prostituee omhoog van 18 naar 21 jaar. En betaalde seks met een illegale prostituee wordt strafbaar. Met een boete van 7000 euro tot een half jaar cel. En daarnaast wil opstelten dat prostituees zich laten registreren. Zo kan er ook met ze gesproken worden. Dat zal door mensen van de GGD in steden gebeuren. Gaat natuurlijk de privacy van de prostituee mag absoluut niet in het geding komen. Maar je kan wel daar een bepaalde afspraak maken... om haar of zijn positie te versterken en dat te volgen... en door daardoor misstanden verder te voorkomen. Prostitutie uit de anonimiteit halen. Dat is dus de kern van de nieuwe wet. En dat maakt hem juist omstreden. De gehele oppositie vreest dat vrouwen nu juist in het illegale circuit gaan werken. Uit angst voor een levenslang stigma. Toch houdt opstelte vast aan die verplichte registratie. Het is zo dat er een problematiek is van illegale seksbedrijven. Dat er een hele zware problematiek is van mensenhandel. We moeten dat aanpakken. En dan moet het zichtbaar zijn wat er gebeurt. En dat kan door ook de prostituee de, de ruimte te geven om zich te registreren... daar in alle uh, anonimiteit en uh, in alle privacy mee te spreken... en daarop verder voor te beduren. Hij schrapt ook de zogenoemde peespas om aan de bezwaren tegemoet te komen. Met die verplichte werkpas zou de prostituee zich kunnen legitimeren... als officieel geregistreerd sekswerker. En een van die enorm uh, stigmatiserend werkt uh, volgens de, de, de doelgroep, volgens de branche en de sector, was die pas. Opstelte hoop met zijn aanpassingen ook de oppositiepartijen voor de nieuwe prostitutiewet te winnen? Je kan natuurlijk zeggen van 75 plus 1 en dan hebben we het erdoor. Ik vind met deze problematiek, dus draagvlak ook daarna. Is enorm belangrijk. De oplossingen die u kiest blijven ook omstreden. Ja, met onderwerp is natuurlijk omstreden wat je ook verzint. En als je niets zou doen, dan zou iedereen aandringen om het wel te doen. Uh, dit is altijd uh, veel beter dan niets te doen. CDA, VVD en PVV lijken akkoord te gaan met het wetsvoorstel van de minister. Maar toch hebben ook zij twijfels. Over twee jaar wordt de wet daarom geëvalueerd en wordt alles weer teruggedraaid als het toch niet blijkt te werken. Michiel Breedveld in Den Haag. Meegeluisterd heeft met je Blaak van De Rode Draad, Belangenvereniging voor Prostituees. Goedemorgen mevrouw Blaak. Goedemorgen. Ja, illegale prostitutie wordt wel strafbaar. Is dat goed nieuws voor vrouwen die in de prostitutie zijn misbruikt, worden misbruikt of slachtoffer zijn van vrouwenhandel? Ja, maar dat is nou juist altijd het punt. Hè? Uh, als ze iets bedenken, dan zeggen ze het altijd onder het mom van dat ze strijden tegen vrouwenhandel. Ja. Maar eigenlijk alles wat ze bedacht hebben heeft daar nog tegengewerkt, dat, uh, dat het nog veel erger is geworden. Dus ook dit is geen goed nieuws? Nee, dit is geen goed nieuws. Want uh, die, als die peespas er komt, dan uh, wat er dan gaat gebeuren, uh, vrouwen die dus gewoon er zelf voor gekozen hebben, ja die hebben helemaal geen zin om ergens geregistreerd te staan en hun levenslang uh, dat dat eigenlijk achter hun aan te hebben. Want nee, als je die dan pas stopt... komt er trouwens niet, hè? Die registratie gaat wel doen, maar de pas is van de baan. Die komt er ja, dus dat, niet. dat klopt. De pas is van de baan, dat, dat klopt. Maar die registratie die zal toch op een of andere manier... Kijk... Als je ziet het even los van die pas. Hè? Dat, die die peespas is heel veel over te doen geweest. Daar waren we absoluut niet mee eens. Maar die peespas is ook een vorm van registratie. Dus er komt nu toch een registratie. Ze worden toch ergens geregistreerd. En daar zijn die vrouwen dus absoluut niet blij mee. Ja, nou jij opstelt er wel... Ja, gaan regelen hoe het zonder pasje moet. Hè? In ieder geval ja. dat er toch een, iets van een vergunning zichtbaar is. Ik denk dan zelf aan een slager... die zijn certificaat op de toonbank heeft liggen. Dat zou toch prima zijn voor prostituees? Dus dan moet een prostituee toch wel zo'n certificaat uh, bij zich hebben, want... Uh, nou ja, die kan moet... ze toch op de muur plakken dan? Nou ja, dat is natuurlijk ook wel belachelijk. Waarom? Uh, nou ja, kijk, het, het certificaat op de muur in de peeskamer, oké. Okay. Maar kijk, het gaat erom dat die vrouw ergens geregistreerd is als prostituee. Dus uh, zij stopt na twee jaar, neem een student, hè, die rechten studeert, die stopt na twee jaar of na een jaar. En... Uh, ja, staat dan nog ergens geregistreerd als okay. prostituee? Dus u zou dat wel dat in ieder geval geregeld willen zien. Want ik hoor dat u in feite zo'n certificaat op zich niet eens zo'n gek idee vindt. Maar um, ja, de privacy moet gewaarborgd worden voor de prostituee. Ja, ja. ja. Zo'n certificaat vind ik eigenlijk ook helemaal niks, hoor. Oh, maar ik vind, ik vind alle manieren van van, van, van de registratie van de prostituee... vind ik dus absurd. Maar, maar kijk, mevrouw Blaak, erom... ja? Ja, dat vindt u ook niks. Maar de, de minister zegt, ja, ik wil, wij willen grip krijgen op, op deze sector. We willen iets doen tegen de misstanden. Hoe, hoe moet je dat dan doen? Nou, kijk, als je kijkt hoe Rotterdam het aanpakt, dat is heel erg goed. We hebben dus uh, alle instanties met elkaar uh, gaan met elkaar om tafel. Die werken niet langs elkaar heen. En als ze ergens misstanden zien, dan worden die ook ook daadwerkelijk aangepakt. En daar, daar is geen registratie in welke vorm dan ook in Rotterdam. Nee, daar is geen okay. registratie, maar daar is wel zo dat, dat uh, hulpverleners, uh, uh, uh, belangenorganisaties, organisaties, belasting, uh, uh, cedepolitie, alles zit met elkaar, GGD met elkaar om tafel en heeft contact met elkaar. Niemand leeft langs elkaar heen. Die hebben allemaal zoiets van: uh, als we misstanden zien, melden we dat en dan pakken we dat ook daadwerkelijk aan. Mm, dus effectief reageren op wat er gebeurt en niet zozeer de wet aanpassen. Mevrouw Blauw. Precies. Hartelijk dank voor uw commentaar. Oké, okay, goedenmorgen. Ja. Dag. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. De Arabische zender Al Arabiya meldt op de website... dat Egypte een hele moeilijke dag te wachten staat. De nieuwszender schrijft ook over een menigte... die zich richting het presidentiële paleis wil gaan begeven. Al Arabiya verwacht dat de strijd tussen het volk en het heersende regime... nog veel heviger zal worden nu het protestgebied is uitgebreid. Nieuwszender Al Jazeera houdt op deze spannende dag een live blog bij. Een van de laatste bijdragen benadrukken betogers... dat ze absoluut niet van plan zijn om geweld te gebruiken. Bezoekerscijfers van de website van Al Jazeera... zijn overigens sinds het begin van de Egyptische opstand... met 2500 procent toegenomen. Zo. Uh, zelfs de pro-Mubarak-media... beginnen aandacht aan de onrust te besteden, zo merken wij. Dagblad Al-Haram schrijft bijvoorbeeld... over de derde dag van demonstraties en stakingen. Wordt geprotesteerd bij overheidsgebouwen en bedrijven... zo schrijft de site. Uh, zien wij op de site. De demonstranten willen meer loon... Uh, en ook dat er meer banen vrijkomen. Ook op Twitter is Egypte het belangrijkste onderwerp. Dima Khatib, verslaggeefster en van El Jazeera... twitterde, ik geloof dat Oma... Maar Sulaiman geen optie meer is als overgangsleider. Hij heeft laten zien dat hij Samen met Mubarak twee verschillende kanten van één e munt zijn. Nog even naar een tweet van de oppositieleider Mohammed El Baradei, Die waarschuwt op Twitter dat Egypte in groot gevaar is. Egypte zal exploderen, zo schrijft hij. Het leger moet het land nu gaan redden. Kranten in Nederland openen ook allemaal op Egypte. Op de voorkant van Trouw zwaaien woedende Egyptenaren... op het Tahirplein met hun schoen naar de president. Dat is een diepe belediging in de Arabische wereld. De Telegraaf heeft een hele grote foto op de voorpagina. De menigte op het plein van gisteravond... De mannen schreeuwen en zwaaien met de vlaggen. Het is trouwens een prachtige foto in, uh, op de voorpagina van Trouwens. Het is van achter genomen. En je ziet eigenlijk alles onscherp... behalve de handen met de schoen daarin. Prachtig. U kunt de gebeurtenissen in Egypte trouwens live volgen via onze website, uh, via de uh, NOS. En uh, u kunt ook blijven luisteren, want wij blijven aandacht besteden aan Egypte. Ook het nieuws nog in de kranten. 10 PVV'ers kunnen volgens de Volkskrant de best verdienende politici van Nederland worden. Die PVV-kandidaten voor de provinciale staten... willen die functie combineren met hun werk in de Tweede Kamer of het Europarlement. En door dat werk te combineren kan het salaris oplopen... tot wel 30.000 euro boven het Kamersalaris. De lente komt eraan. Er. Op de website van RTV Utrecht een vrolijk bericht. Vier witte leeuwen van oude Ant-Dierenpark in Renen gaan vandaag voor het eerst naar buiten. De leeuwen zijn afsluit. Stammelingen van de zeldzame witte leeuwen in het Timwati Reservaat in Zuid-Afrika. Vorig jaar kwamen de leeuwen naar Rhenen. Het gaat om drie vrouwtjes en een mannetje. Ze hebben Afrikaanse namen gekregen en zijn nog geen jaar oud. Gaan dus vandaag naar buiten. Goed dat niet meer sneeuwt. Dat zag je ze niet. Het gevoel hebben wij dus wel dat we gewoon afgesloten. Alleen vanwege onze kleding. Ja, dat doet wel pijn. Dus vandaar dat ze dachten van kom, we gaan thuisonderwijs zorg volgen. Misschien dat dat beter is.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 Argos, morgen, van kwart over twaalf tot één. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Er zijn weer goede deals bij KPN. Onze topaanbiedingen voor ondernemers. Nu een gratis Nokia N8 en zes maanden 50% korting... op een twee jaar zakelijk mobiel bel- en e-mailabonnement. En u ontvangt een tegoedbon van 100 euro voor handige extra's. Hey!